in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenauw 105.8. Zandwoord 106.9. Dit is zondag in Kennemerland. Ja, zet er maar een vette streep onder. Die 105.8 en 106.9 is in ieder geval wel een, een, een ding wat zeker is. Dat is sowieso een zondag in Kennemerland met het laatste gedeelte van dit programma. Wat betreft de interviews die ik vorige week heb opgenomen tijdens de Buma-dag... Uh, van. Uh, ja, uh, in het patronaat. Dan moet ik het wel uh, volledig maken. En daar kwam ik een aantal mensen tegen. Met wie ik een gesprek heb uh, gevoerd. En een ervan uh, was uh, deze uh, fijne heer. En deze fijne heer. ...is Patrick de Noord. En hij is van Vlucht 13. Uh, die kwam ik uh, tegen. En Patrick de Noord is geen onbekende uh, in uh, de buurt hier. Uh, vorig jaar hebben ze als Vlucht 13 meegedaan bij de Rob Akdaal Award. En sindsdien is het een, uh, een aardig en uh, de goede richting uh, gegaan. Uh, ze hebben voor sale hebben ze een bijdrage mogen leveren. Maar ook bij het Havenfestival van IJmuiden waren ze toch ook uh, een... Uh, een onderdeel van het programma. En met Patrick had ik een gesprek. Hier is hij. zaterdagmiddag als ik binnen ben bij de Patronaat op de Muzikantendag. Dat is van de Buma. En een, zeker een, bijna een jaar geleden kwam ik Patrick uh, van Noord tegen. Noord. Van Vlucht. jou ja, Patrick de Noord dat moet ik goed zeggen. Vlucht 13. Uh, jullie zijn hier ook. Uh, maar jullie hebben wat te melden geloof ik. Ja, zeker. Het is, is een leuke midden te treffen hier, inderdaad weer. Het gaat snel, een jaar. Nee, we zijn een, een, een, uh, uh, er komt een single aan. Uh, waar de wind hem brengt, kan ik al zeggen dat hij uh, gaat heten. En die willen we uh, nou, zo ongeveer voor december uit, uh, uit gaan brengen. Dus uh, jullie hebben niet stilgezeten het afgelopen jaar? Nee, zeer zeker niet. Nee, dat gaat allemaal, gaat allemaal door. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd hier? sinds de dag dat jullie in die voorrondes hebben gestaan van de robakda woord Want dat was vorig jaar in november. Was dat. dat is bijna een jaar terug. En daarna, ik heb iets begrepen dat jullie ook een havennummer voor Amsterdam mochten doen. Ja, dat klopt. Ik zit eventjes te bedenken wanneer wat... wat, wat, wat ja, dat, dat schouwt mij te binnen. Ja, ja nee, dat, dat klopt inderdaad. Dat is heel erg leuk geweest. De band die gewonnen heeft uiteindelijk. Dat is Senf geweest. Daar hebben we een vriendenband mee opgebracht. En uh, zij mochten hun nummer uh, ten gehore brengen tijdens sale in Amsterdam op het grote podium. Waaronder ook uh, Erland en Damme uh, meespeelden. En die hebben mij, althans uh, vlug 13 uitgenodigd, maar ook uh, uh, ik dus als de zanger. Om daar ons havenlied, uh, gespeeld door Senf, ook ten gehore te brengen. Dus uh, we hebben op een heel groot podium gestaan. Uh, verder hebben we BTU Spektakel gespeeld. We hebben in Zwolle gespeeld. Nou, dat is echt, uh, ja, hele leuke dingen zijn er gebeurd inderdaad. Ja. Zijn er dan, dan zijn er eigenlijk ook gewoon deuren open gegaan. Ja, zeker. En, en nu de kus om die open te houden ook inderdaad. Ja, dat is wel belangrijk. Merken ja. jullie ook gewoon dat jullie muziek uh, in ieder geval een beetje ja, in de smaak valt van het publiek? Ja, ik heb het idee van wel. Het, is, uh, het Nederlandstalige dat doet het uh, goed. Uh, het is misschien een andere manier van uh, wat er voor stempel eraan Nederlandstalig hangt. Uh, we doen het wel ietsje anders. Uh, maar het wordt heel erg goed opgepikt. Ja, mensen vinden het heel erg leuk. Absoluut. Ja. Uh, want uh, het werd al beschreven, geloof ik toen, uh, met een wat rauw randje. Amerikaanse Amerikaans. Ja, Amerikaanse. ja, ja, ja, ja. Nou, dat is nog steeds zo, ja, absoluut. absoluut. Dat, dat uh, merkt jullie het, uh, het beste eigenlijk, hè? Zo, zoals je het omschrijft. Een beetje Amerikaans randje. Ja, dat dekt de lading, absoluut. Um, nou ja, nu zei jullie, uh, had ik begrepen van jou dat je weer met nieuw, ja, nieuw materiaal bezig bent. Ja, inderdaad. Uh, nou ja, goed, we zijn constant bezig om uh, nummers te schrijven, uh, muziek te maken. Uh, dat is ten eerste heel erg leuk en dat gaat ons ook heel erg goed af, gelukkig. En nu dus dan die zingel die eraan zit, uh, zit te komen. Dus het eerste uh, wapenfeit op dat gebied. Uh, vlak voor december gaat het gebeuren. En gaan jullie daar nog uh, enige rugbaarheid aan geven? Ja. Antwoorden en vragen zijn er altijd al geweest. En ik weet het antwoord wel, maar ik zeg niet. Voor wat het is, ik laat je in de baan. Je komt reus wel achter als je naast me komt staan. Met het antwoord, en daarvoor had ik een gesprek met Patrick de Noord. Wat moet niet helemaal uit de verf. Dus ik weet ook eventjes hoe ik dit uh, straks moet oplossen. Marco Emmerich van Emmerich Go die kwam ik ook tegen. Die was zeer geïnteresseerd in een uitleg van Erik Biel, waar ik hem later nog uh, tegenkwam. En deze man had het over ja, uh, how, to get, uh, how to earn the money en dat soort dingen. Het gaat om uh, ken je publiek en weet waar het geld uh, zit. Zo uh, kwam het in feite erop neer. Uh, nou ja, en uiteindelijk heeft dat bij een aantal mensen toch wel wat uh, eye-openers opgeleverd. Maar ook met Marco Emmerich had ik dus een gesprek. Nou ja, uh, ben je bezig in zo'n patronaat en dan uh, kom je eerst dan de mannen van Vlucht 13 uh, tegen. Die gaan nu naar binnen. En uh, daarna zit ik uh, met Marco Emmerich, het uh, enige gedeelte van Emmerich Co. Ja, <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja, absoluut. Ja. Uh, uh, ook even op deze Muzikantendag neergestreken. Ja, toch even, toch even kijken. Kijken of je nog wat dingen kan oppikken. En, uh, ja, en uh, er komen een aantal hele leuke workshops uh, die ik uh, zo en zo uh, wil volgen. Onder andere bijvoorbeeld uh, Huub van der Lubbe. Een uh, van uh, ja, mijn grote voorbeelden. Uh, ja, waarvan, waarvan ik toch nog steeds vind ja, dat is een van de beste tekstschrijvers van Nederland uh. Huub van der Lubbe. Uh, ja, ja, ja. Dus dat, uh, dat vond ik wel heel leuk dat hij komt uh, speechen. Uh, ja, ik, ik heb laatst uh, zijn nieuwe boek Geugelheil uh, gekocht. En uh, ja, het is toch wel, uh, toch wel heel, heel, heel mooi die teksten van hem. Uh, want jij... Uh, ja, Bent samen met Arnando Lopez ben jij, ben jij bezig. Want in dat, uh, wat ik zei net ook van, uh, ja, het jaar gaat snel. Maar wat is er in, in dat jaar eigenlijk allemaal gebeurd? Nou het leuke is uh, dat we ja, veel verder zijn gekomen met de opnames. Eigenlijk vorig jaar toen we onze eerste, toen, dat, toen ontstonden we. Dus dat was gelijk ook onze eerste optreden hier in het Patronaat. We, we waren nog maar net, uh, net uh, samen. De magie was net, de vonk was net weer overgesprongen. En het leuke is, we hebben allerlei liedjes ontwikkeld. We hadden als eerste het idee om het akoestisch te doen. Nou, nu hebben we, omdat Arnaldo ja, multi-instrumentalist is, hebben we alle nummers, een aantal nummers zijn we gaan uitwerken. Ja, dat was zo leuk. Toen, we, toen hebben we echt besloten om, het, om het, echt, het helemaal uit te gaan werken, dus een cd. Nou, daar zijn we nu volop mee bezig. Daar zijn we ook al bijna... Nou, niet mee klaar wil ik zeggen, maar wel, van, uh, wel uh, ja, heel erg uh, mee op weg. En uh, nou, toen dachten we, weet je wat we gaan doen? We gaan het helemaal zelf produceren, uitwerken. Ondertussen heel veel aan PR doen. Uh, en uh, dan straks gaan we ver, uh, echt een band eromheen formeren waarmee we gaan, gaan op, optreden. En, uh, dus uh, we hebben nu uh, hebben een, uh, een videoclipje gemaakt. Een no-budget videoclip, wat, wat ik al die tijd al wist. En uh, ja, dat, dat doet het heel goed, dat is heel leuk. Uh, ook een singeltje van uh, gemaakt. Uh, het is ook her en der gedraaid, jij hebt het veel gedraaid. Maar bijvoorbeeld ook op KX uh, Radio uh, met, uh, uh, in het programma van Erik van der Hof. Uh, nee, dat, dat, dat videoclip is heel erg, uh, wordt heel erg goed uh, ontvangen. En, uh, en uh, nou, daar hebben we ook heel veel publiciteit mee kunnen genereren. We hebben in kranten gestaan in Almelo en het uh, Noord-Hollandse Dagblad. Uh, allerlei andere regionale uh, blaadjes, dus dat, uh, dus dat gaat heel goed. Dus langzamerhand proberen we een beetje naamsbekendheid te creëren en dan straks uh, compleet met de CD, uh, nou ja in ieder geval met, uh, met uh, bijvoorbeeld een complete band te kunnen optreden.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 straks alleen nog maar materiaal. Uh, ja, je zei al uh, net, uh, videoclip, want dat vind ik wel leuk. Ik had dat, dat videoclipje gezien. Inderdaad, uh, het was niet, niet gek veel, maar hebben jullie daar ook de tijd van je leven gehad? Toen jullie op een gegeven moment bezig waren om dat clipje op te nemen, van wat ik al die tijd al wist. Ja, nee, dat, was, dat, dat is heel leuk. We hebben natuurlijk uh, we hebben het skip bedacht. En uh, het grappige van wat ik al die tijd al wist, uh, is dat er allerlei dubbele lagen in, in zitten en allerlei grapjes. Uh, dat je in het begin denkt je... Dat het ergens over gaat. En dan gaat het totaal ergens anders over. Hè, wat ik al die tijd al wist. Dus je hebt het eigenlijk wel geweten. Maar uiteindelijk kom je er aan het einde van de clip achter. <laughs> en, nee, we hebben het geheel eigen beer gedaan. En dat was, uh, ja, dat was heel erg leuk om te doen. Uh, Arnoldo's uh, vader die heeft, uh, nou, die heeft vanaf de standaard dat, dat gefilmd. Wij hebben het precies neergezet zoals we het wilden hebben. En het leuke is dat er ook een aantal mensen uh, ja, eigenlijk gratis uh, voor een fles wijn bijvoorbeeld aan hebben meegeholpen. Dus onder andere de boer waar we, nou ja, dat moet je de, daarvoor moet je de clip zelf zien. Onder andere een boer die heeft een fles wijn gekregen en uh, die had nog geen internet. Dus die heb ik met een laptop ons uh, hè, het eindresultaat laten zien. En uh, je zou denken, hoe boer? Want het speelt dus toch af op het strand. Nou, daarvoor moet je de clip dus zien. En dan zal, je het, wel dan zal het kwartje vallen. Ja, daarnaast heeft ook een vriendin van mij, van ons, uh, Kim de Boer, uh, uh, meegeholpen in het clipje. Die, die, ja, die, in ieder geval, zij, zij komt tot leven in het schilderij. Op een hele leuke, uh, ludieke manier. En uh, nou, dat is gewoon een waanzinnig goede uh, zangeres die nu dan als uh, actrice even meedeed. En zij gooit trouwens, dat is heel leuk om te, om te vermelden. Want dat, daar, ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk voor haar. Zij gooit hele hoog hoog bij de Voice of Holland. Waanzinnige audities uh, gedaan gisteren weer. Tijdens de Battle. Dus dat is ook heel erg leuk. Zij heeft ook gratis. Nou, voor een leuke, goede fles wijn heeft ze meegeholpen. Dus, nou, dus dat, dat zijn allemaal leuke dingen. Ja, eh, je had het ook over het, uh, het materiaal, hè? met uh, Misschien uh, ja, hoe jullie dat zelf willen invullen. Nou, nou weet ik dat jij samen met Arnaldo de gitaar uh, beroerde, maar ja. om het helemaal een beetje in een volle geluid uh, wil je toch uh, een uh, beetje een band eromheen uh, proberen te vormen. Nou, het grappige is... Uh, uh... muzikant. Ja, nou het grappige is, uh, Arnaldo die kan alle uh, muziekinstrumenten spelen. Uh, dus hij is multi-instrumentalist. Nou, toen had, als idee hadden we van, nou weet je wat, we kunnen twee kanten op. Of we gaan het helemaal akoestisch doen, hè? dus zo dus hadden we al die nummers al verzonnen. Oftewel, uh, ja, we gaan gewoon één nummertje helemaal uitwerken, kijken waar dat toe leidt. Nou, het grappige is, wat ik al die tijd al wist, was eigenlijk een uptempo nummer. Een soort folky nummer. En nu we het zijn helemaal zijn gaan uitwerken met bass en drums, is het opeens een reggae geworden. Nou, dat is leuk, want dan denk je opeens, verandert zo'n liedje in een compleet ander nummer. Eigenlijk is het hetzelfde nummer, maar het is een compleet ander genre geworden. Ja, dat, dat is leuk. Dat is, dat is het ontdekken van, uh, van je eigen muzikaliteit en het ontdekken van wat er allemaal in zo'n liedje zit. Nou, uh, die kant uh, willen we nu dus uh, verder opgaan, ja. Dat uh, is uh, uh, ja, eigen, eigenlijk iets, iets totaal anders wat, uh, wat we hebben gehoord. Tijdens de voorrond van de Robakra wordt, Dat is een beetje akoestische setting. En meer was het niet. Nee, nou kijk eens, we blijven natuurlijk wel dingen akoestisch doen. Hè? Dus bijvoorbeeld, stel dat we bij jou komen, dan gaan we lekker uh, met twee gitaren akoestisch en ik Malte Monica spelen we de nummers. Of misschien dat de Arno, uh, bijvoorbeeld bij sommige nummers uh, de Hemmond speelt en ik alleen gitaar. Nou, dat soort dingen. In die setting zullen we blijven optreden. Alleen ja, uh, als, als we zo meteen een compleet. Uh, album uh, uh, uit de kast trekken met alle instrumenten, dan zou je dat ook met een band moeten gaan spelen natuurlijk. En uh, dat is een nieuwe uitdaging, ja. uh, Wanneer kunnen we dat uh, materiaal gaan verwachten? Nou, We hebben nu al, we hebben laatst een planning gemaakt en uh, ja, het is, uh, we nemen daar nu, nu toch wel een half jaar, à drie kwart jaar voor, om het heel, echt helemaal uit te werken. En ondertussen gaan we onder andere bij jou uh, komen en, en, uh, uh, en uh, heel veel aan promotie doen om in ieder geval die naam Emmerich Co te laten rondzingen. Uh, we gaan binnenkort een nieuwe videoclip opnemen uh, van de single, single Over de Dijken. Daarvan uh, zal uh, ongetwijfeld ook weer een mooie mp3 richting jouw kant op komen. Uh, nou. Ja, dat, uh, dat uh, wil ik al heel graag ja, hebben. Ja. Uh, uh, nee, nee, het is een heel, heel, heel, heel, heel mooi nummer geworden. En, uh, nou, we willen dan nog, waarschijnlijk nog één extra clip maken dus in, het, uh, in het voorjaar. Ja, en dan willen we de CD gaan releasen en dan uh, uh, met een band uh, uh, ja, dat, uh, dat, uh, te gaan optreden. Dankjewel. Oké, okay, ja, jij ja, ook bedankt. Ook is dit uh, eigenlijk uh, vanuit uh, Ierland. Ierland, uh, een beetje toch uh, bakermat van uh, heel veel uh, muziekstukken in de popmuziek. Denk maar aan bijvoorbeeld U2, uh, Into Anua, dat komt ook uit uh, Ierland. De Cranberries, niet te vergeten. Maar ook deze groep Clanet, die niet meer bestaat. Maar dit uh, vond ik een uh, toch zo'n mysterieus nummer. New Grange uh, was dat. Magical Ring, zoiets uh, begint het dan mee. Doet me hartstikke denken aan dat uh, nummer wat uh, Fabiana Dammers ooit heeft uh, uitgebracht. Under uh, Milkwood, gebaseerd op het, uh, op het boek van Dylan Thomas. Uh, heeft ze helemaal zelf uh, gedaan. Dat klinkt ongeveer nagenoeg, nou, nagenoeg hetzelfde, maar heeft een beetje dezelfde uh, sfeer eigenlijk, roept dat op. Uh, toegekomen aan uh, het interview met uh, de broertjes van Zoest... Uh, de broertjes van Soest vormen uh, Duncan Ido. Uh, niet alleen zij, maar uh, dat doen ze nog met een paar anderen. En met hen had ik ook een gesprek. Was er was onlangs uh, van de week een klare taalprijs, bijna Jip in Janningetaal. Maar deze twee heren die bij me staan, die heten Jip en Jan. Dus uh, zij van Duncan Ido. Nou heb ik toevallig gewijs wat uh, van jullie gedraaid, heren. Uh, waarom uh, zijn jullie vandaag uh, op de Muzikantendag? Ja, we zijn hier op de Muzikantendag om uh, onszelf natuurlijk een beetje te promoten. Iedere muzikant die komt doen, volgens mij. Dus ja, een beetje advies te krijgen over onze, uh, onze CD die we meegenomen hebben. En uh, ook natuurlijk uh, advies in te winnen over hoe het allemaal organisatorisch kan gaan. En hoe we uh, ja, aan showtjes kunnen komen en dergelijke. Gewoon insights krijgen van de grote mensen. Uh, nou Jan, je, je broer Jip uh, zei het al. Hè? Dat, dat was jullie doel. De uh, band Duncan Ido. Want daar heb ik het over. Uh, ja, jullie zijn... Uh wat ik ervan gehoord heb, een andere richting opgeslagen. Ja, we zijn onszelf uh, flink gaan verdiepen. Uh, muzikaal vooral. En uh, we hebben een bepaald pro proces doorlopen door de jaren heen. En uh, ja, uiteindelijk is uh, Dunker Eido is het geworden. Ja. Um, verklaar uh, waarom het uh, dat is geworden en niet dat andere. Uh, dat andere, dat uh, op een gegeven moment voelden we ons daar niet meer in thuis. Nee. Ja, we, we, we ja, en dat, wat is het, nou ja, goed. Ik ga wel even naar jou, Jip. Wat, wat, wat is dat andere dan? Ik zal even voor de luisteraars uitleggen wat het andere is. Dat we, uh, eerst speelden we punkrock, dus vooral drie akkoorden. Lekker snel, energiek en uh, ja, beukten we gewoon alle zalen uh, ja, van kant. Eigenlijk. Maar uh, ja, toen, we zijn twaalf toen we begonnen met muziek maken, dus toen zijn we vooral uh, ja, die kant op gegaan. Uh, toen, uh, uiteindelijk kregen we steeds betere instrumentbeheersing en wilden we toch uh, ja, wat verder gaan, wat melodischer. En daar is na al die jaren eigenlijk Dank en Eido uitgekomen. En uh, ja nu spelen we een beetje uh, ja, poprock, een beetje progressief. En uh, ja, we, we houden van. Ik vind het uh, heerlijk. Punkrock, want dan uh, ga ik toch nog even naar jou en dan uh, wel even naar je broer. Maar uh, wat was daar nou zo leuk aan? Ja, gewoon die energie uh, die er vanaf uh, knalde. En uh, ja, ik kon gewoon me concentreren op de performance. gewoon uh, ja, Drie akkoorden kon ik wel makkelijk onthouden uit mijn hoofd. En uh, ja, de teksten waren ook niet echt heel erg bijster uh, Moeilijk. Dus ja, je kon je gewoon helemaal geven voor de performance. En de mensen meeslepen. En uh, ja, beukende, beukende gitaar en beukende ja, drums. Dus dat was gewoon heerlijk. En nu met Dank doen we melodischer. Dus we, ja, niet alleen maar meer beuken. We gooiden wat meer dynamiek in. Zodat er ook al rustmomentjes in komen. Maar ook nog wel... Ja, onze routes natuurlijk ook wel een beetje terug laten komen. Dus we hebben ook nog wel ja, wat beukende nummers. Maar gewoon, ja, het is meer een uh, beleving nu als alleen maar uh, ja, het beuken ja. daadwerkelijk. Als ik uh, je broers zou beluisterd, uh, hebben jullie er wat meer over nagedacht? We hebben er heel veel, heel veel over nagedacht. Ja. We zijn uh, een jaar de studio ingegaan. Dus daar hebben we echt keihard gewerkt om het uh, tot een heel uh, doordacht product te maken vooral. En uh, ja, we zijn er heel erg trots op. Uh, ik hoorde het al, jullie zijn uh, nou, nog vrij jong, maar jullie zijn nog piepjong toen jullie uh, begonnen waren. Ja, we zijn heel erg jong begonnen. Want, eh. Uh, uh, uh, ja, hoe oud waren we? 13 of zo. Dus, eh. Uh, uh, basisschool nog, ja. basisschool. Vier vrienden bij elkaar en uh, bandje vormen en voor de leuk spelen. Na een paar jaar ontdekt worden door Mojo, grote festivals. En, eh. Uh, nu nog steeds bij elkaar in dezelfde formatie. Dus wel iets om te trots op te zijn. Al tien jaar, in januari tien jaar. Zo, dat is, dat is een betrekkelijk lange uh, periode als ik het zo hoor. Ja, dat is zeker een lange periode. En nu uh, met Dunk Ido één jaar. Dus uh, ja, dat is wel... Uh, daar staat nog wel in de kinderschoenen. Maar gewoon zeg maar, die beleving, het samenspelen, de geschiedenis die we al samen hebben. Dat ja, gewoon als we elkaar aankijken op het podium. Gewoon we, we begrijpen elkaar gewoon in alle facetten van de muziek. Um, Even, Want ja, ik, uh, ik ken jullie dus nu als Jip en Jan. Maar wie is uh, en wat doet nou uh, precies wie? Dus wie uh, speelt wat? Ik speel basgitaar en ik zing. En jij? Ik speel gitaar en ik zing. Ah, dus uh, twee koppige zang zijn jullie sowieso? Nou, we hebben zelfs nog een zanger. We zingen met z'n drieën heel vaak. En we hebben een zangeres aangetrokken ook. Dus we doen heel veel uh, samenzang, harmonisch samenzang ja. uh, Voegt de dame in kwestie ook nog wat toe? Ja, zeker. Die hebt echt een uh, Engelen stem. Dat is Marina de Weger. En ja, we zijn gewoon heel erg blij uh, dat zij uh, bij ons zit. Want het is gewoon een mooie afwisseling in, uh, ja, af en toe wel die ruige nummers en dan zo'n mooie stem erin. Dat breekt gewoon een nummer helemaal open en uh, we zijn er heel blij mee. Nog één afsluitende vraag, want ja, dan ga ik even terug naar waar het echt begon. Hebben jullie ook een beetje scholing erin of zijn jullie zomaar in het Wilde Weg begonnen? Ik begin even met jou, Jan. We zijn in het Wilde Weg begonnen eigenlijk. Maar geleidelijk aan zijn we wel heel erg gegroeid in wat we doen. En hebben we lessen gehad, theorie. We hebben al wel altijd gitaarles gehad. Maar ook theoretisch zijn we gegroeid, zanglessen. Dus we zijn eerst erin gestapt en daarna gaan leren. En hoe zit het met jou? Ja, hetzelfde. Eerst als hobby begonnen en uh, ja, toen gitaarles genomen bij privé-leraar. Dus niet uh, bepaalde muziekopleiding gevolgd, maar wel gewoon ja, s'avonds op een maandagavond uurtje gitaarles. En dan wekelijks. En uh, ja, sinds een jaar ook uh, zangles. Eens in twee weken. Goed, dank jullie wel. Ja, jij ook bedankt. Ja. Is er is ook duidelijk aan af te horen wat ze hebben opgenomen. Echo Location is het complete album gemixt en geproduceerd door Jelle van der Voet en Duncan Aido samen. En het is nog meer verder af gemixt door diezelfde Jelle van der Voet bij Mater Music Studios in België. Dus dat kun je duidelijk horen. Vette geluid in ieder geval van deze groep Duncan Aido met Jip en Jan van Soest. Vorige week een gesprek gevoerd. En uh, als je dan toch uh, gaan kijken... ZFM Zandvoort heeft uh, toch bekende radiopresentatoren opgeleverd... in de personen van, uh, nou laten we zeggen, Wouter van de Goes... Thorvald de Geus en Gijs Tavenman. Maar als wij zo doorgaan, dan gaan wij dus ook dit soort groepen afleveren... aan uh, de firmamenten van de landelijke radiostations. Want uh, ze zijn gewaarschuwd in ieder geval. En overigens, uh, er zijn, uh, had ik een gesprek vorige week met twee uh, muzikanten... van een groep die van oorsprong uit Hillegom uh, komen... Maar tegenwoordig zijn ze neergestreken in Halem. Ik heb het over Pieter van der Kruif en Bart van Zanten van Revolva. We zijn een week, bijna dikke week verder. Eigenlijk twee weken verder nadat uh, Light of the Night van Revolva ten doop werd gehouden hier in deze kleine zaal. Ik, uh, het heeft op zijn grondvesten staan schudden. Ik begin even met Bas, want Pieter die heb ik uh, t, ja, bij het telefoongesprek al gehad. Uh, hoe Bart dus? Ja, dat was een verschrikkelijk mooie avond. Terwijl we hadden gehoopt dat het een mooi feest zou worden en... Uh... Ja, uiteindelijk werd het nog veel mooier. Dus dat was, uh, ja, we hebben een hele goede avond gehad. Uh, even over uh, de aanloop naar de CD uh, toe, hè? De, de, dus het album. Uh, want ja, jullie hebben twee jaar geleden in de voorrondes van de Rob Agda Awards gegaan. Uh, uh, hoe is het, uh, hoe is het uh, na dat, nadien jullie vergaan eigenlijk, tot aan het album? Ja, we hebben in de tussentijd hebben we heel, heel veel gespeeld. De Rob Agda Awards hebben daarbij uh, ons ook een heel stuk geholpen. Uh, uit de Rob Words Awards hebben we ook, nou ja, Leuke shows uh, in het patronaat, uh, onder andere uh, gekregen. Wat meer bekendheid. We hebben natuurlijk ook die finale gedaan. Dus ja, uh, mensen weten ons wat beter te vinden. Oh, daar heb je die gasten weer van de Robacta Awards. Nou, en helemaal 2010 is uh, nu Sean ook met ons meewerkt, uh, is, dat een, is dat tot nu toe echt een heel erg goed jaar. We spelen heel veel, we krijgen leuke kansen overal. Dus uh, ja, we hebben eigenlijk heel weinig te klagen uh, sinds. Uh, ja dat moment. Uh, ga ik ga even naar jou Pieter. Want uh, Bas zei het al. Hè? John uh, loopt hier ook al achterom. Dus ja, je moet weer uitkijken met wat je, wat je zegt. Maar hoe belangrijk is hij? Uh, ja Ik denk dat zo iemand echt uh, ontzettend belangrijk is. Omdat je eigenlijk als... Uh, kijk, het geeft je de mogelijkheid als band. Om jezelf veel meer toe te leggen op de muziek zelf. Terwijl je zeg maar, iemand anders hebt die, uh, die achter de schermen nog ook voor jou bezig is. En die juist niet zich op de muziek richt. Maar juist om alle zaken eromheen. En dat, uh, ja, dat, dat, dat geeft de muzikanten zelf gewoon meer vrijheid om, uh, om zich echt op de muziek te richten. Dus dat is gewoon heel prettig. Dus, dus, dus de volle aandacht ligt dus gewoon eigenlijk bij het schrijven van de songs en het uitwerken van uh, het materiaal? Ja, precies. Nou ja, kijk, ik bedoel, wij, wij hebben nog wel een zekere taakverdeling dat ook de jongens van de band zelf uh, werken gewoon ook nog mee aan die, uh, aan, die, aan die promotie achter de schermen. Maar bijvoorbeeld met name het, het, het boeken, wat toch een heel belangrijk aspect is uh, om, je, om je band gewoon verder te krijgen, dat doet John nu. En daar gaat gewoon een hele hoop tijd en energie in zitten. En als, en als je iemand hebt die, dit, ja, die dat voor je doet en ook goed doet en ook gewoon resultaten laat zien. Ja, dat is gewoon geweldig. Dat kan, dat kan ik niet anders zeggen. Uh, nou, en, en dan hebben jullie vorige week nog uh, in de storing ge, gestaan en gespeeld. Uh, ja, wat was dat voor een hut? Ja, dat was een, uh, ja, dat was een, uh, een café aan de, aan de Tempelier uh, zit dat. En uh, daar hebben we een, uh, een akoestische set gedaan. We hebben tijdens de presentatie ook uh, twee akoestische nummers gedaan. En nu uh, waren we uitgenodigd voor Storing. Uh, en dat kon meteen de week daarna. Dus daar hebben we toen de insteek afterparty van de release uh, van gemaakt. En daar hebben we een volledige akoestische set gespeeld. Dat, nou, dat was voor ons de eerste keer. En dat beviel heel erg goed voor zowel de band als het uh, publiek. Dus dat... Uh, ja, dat was, een, dat was ook weer een hele, hele geslagen avond was dat. Ga ik nog even weer naar jou Pieter. Uh, want uh, Bas zegt, uh, ja, akoestische setting. Is, is dat uh, dan misschien een, meteen ook een volgende, volgend ideetje om misschien wat meer uh, ook dat te gaan verkennen? Uh, ja, ik denk het eigenlijk wel. Want wij, uh, kijk, wij, uh, als wij gewoon een, een uh, normale show spelen, dan is het gewoon erg hard. Ik bedoel, wij hebben gewoon volume nodig ook om onze sound zeg maar, goed te krijgen. Dat hoort gewoon bij ons. Want we zijn maar met z'n drieën, dus we moeten het gewoon hard laten blazen, zeg maar. dan komt het veel meer over. En met een, uh, ja, kijk, als je een show op een andere manier doet, dan moet je dat ook gewoon op een andere manier gaan uh, aanpakken. En zeker in kleine zalen zijn wij gewoon te, zeg maar, te hard voor een, uh, voor een kleine zaal. En dan, ja, dan vinden de mensen misschien wel goede muziek, maar als, het, ja, als je daar met bloedende oren staat, dan, uh, dan, dan blijf je toch niet staan. Zeg maar. Dus ik denk wel dat het gewoon voor ons een nieuwe manier is om in, uh, om in kleinere zalen te gaan spelen. Dus ook uh, kroegen, zeg maar. Waar we, ja, waar we normaal gewoon moeizaam binnenkwamen, omdat we gewoon zo hard zijn. Dit is gewoon een nieuwe aanpak om daar ook uh, binnen te komen. Dus ik denk dat je er wel meer van gaat horen, inderdaad. Ja. Ik zou bijna zeggen, maar dan zou je het volgende album Bleeding Ears kunnen noemen. <laughs> ja, wie weet, wie weet. Nee, maar daar komt natuurlijk ook wel van, van, van wat van het nieuwe werk. Of dan wat misschien iets rustiger is. En uh, zich gewoon meer leent voor dat soort tenten. Dus. Uh, ja. Dank jullie wel. Ja, alsjeblieft. Ja, en dat was dus uh, niet Bas van Zanten, maar hij heet Bart van Zanten. Dat uh, lichtte hij nog even na afloop uh, toe. Uh, verstond het uh, helemaal verkeerd. En dan uh, noem je consequent iemand Bas, terwijl hij anders heet. Uh, en over Ravolva gesproken. Dit is het laatste nummer van Light of the Night. En het heet Dead of Night. guitar <laughs> solo De titel Dead of Night van uh, het album Light of the Night was het uh, Ravolva uit uh, Hillegom Haarlem, zou ik bijna zeggen. Door met het volgende interview. Hardere mensen tegen die het segment bedienen. Elko van der Mier van uh, Ethereum. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. <laughs> gaat uh, prima geloof ik. Hè? Het gaat uitstekend. Ja. Het gaat heel goed. We zijn uh, druk bezig. Met de, de finalizing eigenlijk van de EP. Waar we het al heel vaak over gehad hebben ja, eigenlijk. Ja, ja. Hij komt er echt aan. Ja. Uh, release staat nu op uh, 12 februari 2011. Daar is hij op gezet. Nou, ik heb hier het artwork heb ik even meegenomen. Uh, en hier uh, lekker promotie maken vandaag op deze dag. Lunacy Falls. Lunacy Falls wordt het. Ik moet dat ook weer goed uitspreken. Net als het uh, de naam van de band. Ethereum. Ja, heel goed. Heel ja, goed. Ja, ja. ja, Lunacy Falls. Ja. Klopt, zo gaat hij heten. Er komen vier tracks op. Twintig minuutjes uh, ongeveer. Uh, tracks worden al live gespeeld op dit moment. Uh, slaan goed aan ook. Ja? Het, het doel ermee is wel echt aandacht creëren straks in de zalen. De, de label en zo en, en, en boekers, dat komt allemaal. En we zijn hier ook natuurlijk met mensen aan het spreken. Ik spreek zo meteen iemand van Mojo. Net iemand van SOZ Concerts gesproken. Nou, die zijn positief. Uh, maar er moet een album komen hè, straks. En dat komt over ongeveer anderhalf jaar. Het doel hiermee is gewoon spelen, spelen, spelen, spelen, spelen. Overal spelen. Ja. Hoe belangrijk is een verhaal? Ik denk dat je... ...heel erg wel moet uitstralen naar mensen in de industrie... ...dat je, dat je echt achter je muziek staat... Uh, ...dat er een idee achter je muziek zit... ...en iedereen is op zoek naar een eigen geluid... ...iedereen weet ook dat het ontzettend moeilijk is... ...maar je moet dat goed kunnen uiten... ...je moet inderdaad kunnen verwoorden naar pers... Hè, ...naar jou, naar mensen uit de industrie... ...dat je volledig achter je muziek staat... ...dat je er 100% voor gaat... ...dat je beschikbaar bent voor alles wat je dan ook maar kan doen... ...en dat je gelooft... ...dat je iets gaat doen straks... ...dat je iets gaat maken... ...en, en ik denk wel dat dat heel belangrijk is... Uh, want uh, nou ja, dat hebben jullie al uh, zeg maar hier bij de Rob Akdaal woord. En misschien straks ook in de Melkweg in december. Dat jullie in de grote prijs uh, staan te spelen. Want daar gaat het natuurlijk op. Ja dat, dat wordt ook gezegd. Van de mensen die dat dan nu horen. Die zeggen dat is uh, voor een band die zo jong is als jullie. Want dat zijn we. We zijn anderhalf jaar bezig in deze bezetting. Is dat een hele grote stap. Ja. En, en je moet niet winnen zeggen ze ook. Ja. Want dat, dat, dat, is, dat is hel en verdoemenis. Je moet eigenlijk tweede worden. Maar kijk dat je nu in deze stijl. En dat hebben we ook gezegd in de persberichten. We zijn de hardste band ooit in deze finale. De eerste metalband überhaupt in meer dan tien jaar die in die finale komt. Dat zegt wel wat. En uh, dat klinkt misschien arrogant, maar voor onszelf is dat wel de bevestiging. Ja, we zijn voor ons eigen gevoel eigenlijk nog een beginnende band met deze bezetting. Maar we doen wel iets wat aanslaat. We doen iets waarvan mensen zeggen, dat klinkt goed, het zit goed in elkaar. Je kan het goed presenteren. de, de live show staat... En ja, natuurlijk is dat straks een hele belangrijke show. Er komen heel veel mensen, ook heel veel mensen inderdaad uit die industrie komen kijken. Ja, dat wordt knallen. Dat wordt, daar hebben we ontzettend veel zin in natuurlijk. Uh, want, uh, ik heb hier ook nog even mee staan kijken bij een Amerikaanse muziekpublisher. Wat jij nu zegt, ja. het is weten uh, wat je publiek wil. En ja, natuurlijk uh, moet dat, dat moet natuurlijk wel aansluiten. Maar jullie hebben dat uh, gevoel uh, dat dat wel aanslaat, dat wat jullie brengen. Ja, als we, als we live spelen uh, en als we de, de, de muziek nu aan mensen laten horen zoals die nu is... Dan, dan hoor je zonder uitzondering, het is goed. Het zit goed in elkaar, de liedjes zijn goed, de presentatie is goed. De eigen productie die we gedaan hebben is heel goed. Um, en we weten dat we op zoek willen straks naar een, een geluid... ...wat ons toch gaat onderscheiden van heel veel andere bands. Maar in eerste instantie, nu om, om publiek te trekken... ...om een beetje een fanbase op te bouwen... daar nou, denken we dat we heel goed mee bezig zijn. Ik denk dat er heel veel mensen komen kijken die zeggen... ...dit is tof, dit ga ik vaker bekijken. Kijken de muziekindustrie daar ook naar, hè? naar fanschade? Absoluut, ik sprak net Kevin Bouwend van uh, SOZ Concerts, uh, dat is een boekingskantoor uh, die zijn nu aan het, aan het uitbreiden en zijn op zoek naar nieuwe bands. Nou, Kevin had een van onze shows toevallig hier in het patronaat had hij gezien en die zei inderdaad tegen mij, joh Elko, het is goed, het is echt heel goed op de show zelf, niks aan te merken, ik hoor nu het, het EP'tje, niks op aan te merken. Maar je zag, er waren nog niet zoveel mensen. En dat is wel absoluut iets, zeker voor een boekingskantoor. Ja, die moeten jouw band kunnen verkopen aan zalen, straks ook grotere zalen... en zeggen, we weten gewoon dat daar mensen op afkomen. En dat moet je ontwikkelen. Daarvoor moet je heel veel spelen... en inderdaad onderaan beginnen. En uh, is een uh, stukje airplaying bij een uh, ja, duister radiostation zoals wij... dat zijn bij CFM Sandvoort op een donderdagavond tussen 8 en 10 dan ook noodzakelijk? Een mooie, mooie bruggetje. Heel mooi bruggetje. Uh, ja, natuurlijk. Kijk, de, de, noodzakelijk... ja, nuttig is het altijd... Uh, Ieder stukje airplay, ieder stukje aandacht wat je kan krijgen, uh, telt gewoon mee. Iedereen die naar jullie zender luistert, die uh, een track van ons hoort, of die een interview met, met een van, uh, van de bandleden hoort, uh, en dat tof vindt, ja, die, die houdt dat hopelijk in gedachten. En de volgende keer dat we in de regio spelen, komen ze kijken. En dan, dan vinden ze de show goed, en dan kopen ze een shirt, en dan komen ze daar nog een keer kijken. Zo moet je gewoon beginnen. En of dat nou op 3FM is, of bij jullie, en dat is natuurlijk een verschil in het aantal mensen wat luistert. Maar het idee is precies hetzelfde. Mensen moeten het gewoon tof vinden. En ieder stukje aandacht helpt. Dankjewel. Jij ook bedankt Jaap. Nou dat was Elko uh, van der Meer. De, de drummer bij, het, uh, bij de band Ethereal. De band ja, het uh, klinkt zo. Maar het is in ieder geval een hele grote band aan het worden. Uri Dijk, bijvoorbeeld de man, Die speelt uh, dus nu bij Texture. Dat is de, de grote metalband van Nederland op dit moment. Ja, en Daniel de Jong, dat is uh, even van Texture uh, overgekomen naar Ethereal. Omdat uh, die andere uh, Daniel uh, uh, met uh, vakantie is. En ergens in Zuidoost-Azië nu ergens rond uh, loopt uh, te scharrelen. En niet eens weet dat, nou ja, misschien weet hij het wel. Uh, dat zij straks in de finale van de Grote Prijs van Nederland staan bij de groep. Rock Alternative. En het leuke is dat wij dus heel snel daarop ingesprongen zijn toen we ze bij de Rob Agda Award al tegenkwamen. Ze in Een donderse donderdag die wij toen nog hadden hier bij Alternative FM ook ruimschoots de aandacht gaven die het verdiende. Nu is Ethereal een beetje een harde band, dus graag donderdagavond dan maar even luisteren, want dan gaan we zeker iets van de mannen draaien. Uh, ethereal dus en uh, lunacy falls, dat is wat eraan komt nou, tot aan het nieuws toch iets hards, maar dan iets heel anders en wel bekend, namelijk Metallica, tot aan het nieuws van 5 uur volgende week is er weer een nieuwe zondag in Kennemerland. wat mij betreft, graag tot de volgende week, dag